Het is 11 uur, waterbal gemoet met het NMS Journaal. Bij het inrijden van een busje op voetgangers in de Canadese stad Toronto... zijn negen doden gevallen. Er zijn 16 gewonden. Dat heeft de politie net bekendgemaakt op een persconferentie. De bestuurder van het busje reed na de aanrijding weg. Korte tijd later werd hij opgepakt. Over sprake is van een aanslag is onduidelijk. Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt. Ook zijn identiteit is nog niet bekend... De man zou bij zijn arrestatie een vuurwapen hebben gericht op een politieagent. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een restaurant bij Nashville is opgepakt... heeft de Amerikaanse politie laten weten. Details over zijn arrestatie zijn niet bekendgemaakt. De man van 29 wordt ervan verdacht dat hij gisteren vier mensen doodschoot in het wegrestaurant. Hij liep halfnaakt naar binnen en schoot om zich heen. Daarna ging de man ervan door... Na een uitgebreide klopjacht door de politie werd hij in bosrijk gebied in de buurt van het restaurant opgepakt. Hij had een vuurwapen en munitie bij zich. De commandant van het Korps Mariniers is tegen de verhuizing van de Marinierskazerne van door naar Vlissingen. Commandant McMoodtry zegt in een column in een Mariniersblad dat hij bang is dat veel duur opgeleide en ervaren militairen ontslag nemen en dat een verhuizing slecht uitpakt voor de gezinnen van de militairen.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Kees Schrimbergen. Iedereen kan heilig zijn, zegt de paus. Oud nieuws, want al twee weken geleden door hem benoemd in zijn tekst Gaudete et exultate. Vertaald verheugt u en juicht. Voor mij zul ik goed nieuws dat ik erop terugkom. Paus Franciscus noemt verdraagzaamheid, een goed gevoel voor humor en enthousiasme. Wie het geloofde op die manier, wie het op die manier leeft... is een eind op de goede weg, vindt hij. Een mooie oproep, die ik aan het begin van dit oog graag met u deel. Verdraagzaamheid, een goed gevoel voor humor en enthousiasme. Ja, welkom bij dit oog. Vanavond aandacht voor een boek over twaalf... van de ongeveer 200 biologische kinderen van spermadonor Louis. Voorts hebben we het over 30 moskeeën in Nederland die met geld uit salafistische hoek gesteund worden. We bekijken het bezoek van Macron aan Trump en het is maandag, dus is het Brussel bij nacht. Maar nu eerst het nieuws. Oh man, everybody, all these people on the streets getting hit one by one, post office box. Ja, in de Canadese stad Toronto reed een busje in op voetgangers. Er zijn zeker negen doden. En deze man die u hoorde reed achter dat busje aan. Oh man, everybody, all these people on the streets getting hit one by one. Post office box getting crumbled up on people, and one person got dragged on, and their blood is all over. Young and Empress is really bad out there, man. Het is onduidelijk of het gaat om een aanslag of een ongeluk. Politieonderzoek moet dat uitwijzen. But until they are able to do that, uh, it is not possible at this stage for us to uh, speculate. Zometeen praten we met correspondent Arjen van der Horst over de laatste ontwikkelingen in Toronto. De politiek in eigen land die is in de ban van memo-gate. Eerst waren ze er niet. Daarvan heb ik toen gezegd en ook andere fractievoorzitters, ons niet bekend. Dat, dat, daar hebben wij geen herinnering aan. Toen bleken er toch memo's over het afschaffen van de dividendbelasting. Maar ze mochten niet worden vrijgegeven. Dat stuk wat mij betreft komt, als het aan mij ligt... vind ik onverstandig naar buiten te brengen. En nu worden ze toch openbaar gemaakt. Eenmalig. Omdat ze echt van mening zijn dat als je dat ook op andere onderwerpen zou doen... en bij andere formaties, dat het voor meer in Nederland onmogelijk wordt. De oppositie kan het nauwelijks volgen. Zo snel verandert de opstelling van de regering. En nu wacht premier Rutte een pittig debat. Uh, dus dat was sowieso al een beetje een ongeloofwaardig verhaal... Maar dat wordt het nu eens te meer. Dat lijkt me uh, onvermijdelijk en ze moeten het ook onverwijld gaan doen. Overigens, het is niet zeker of alle memo's boven water zullen komen. Je dus hebt nooit garanties dat er nooit meer een stuk ergens opduikt... maar de kans erop wordt van een stuk kleiner. Rotterdam, dat deed het feest van gisteren nog dunnetjes over. Nu in de Kuip met de spelers van Feyenoord. Het winnen van de beker maakt het seizoen goed. Nou ja, een beetje. Want in Rotterdam... Is iedereen blij, de single. Ik uh, ben ja, helemaal happy, de, de gouden appel is bij ons en die blijft bij ons. Het seizoen hebben ze goed gedaan, maar de competitie, nee, daar kan ik niet tevreden over zijn. Maar het is in ieder geval een prijs, en een hele mooie prijs. In de Kuip wordt weer gescoord. En de Britten, die hadden hun eigen feestje vandaag, de geboorte van een koninklijke telg... de derde kind voor prins William en zijn vrouw Kate. Oh jee, oh jee, oh jee. Buckingham Palace, proud announce. The birth of a new born royal prince. Oh, it's amazing news, so excited. It's a boy on St. George's Day. Champagne! Everything is so depressing. And we need some happy news. God save the Queen. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Ja, en dan gaan we even terug naar het nieuws vanuit Toronto, waar een busje op voetgangers is ingereden. Zeker negen doden, weten we nu, correspondent Arjen van der Horst het laatste nieuws? Ja, dat laatste nieuws kwam van de politie van Toronto... die een kwartier geleden een persconferentie gaf. Ze gaven niet al te veel informatie vrij... Maar ze bevestigden wat er vanmiddag, half twee, middags plaatselijke tijd is gebeurd. Een witte bestelbus reed op trottoir op en schepte een aantal voetgangers. En de politie heeft inderdaad zojuist bevestigd. Negen doden en zestien gewonden. Een plaatselijk ziekenhuis meldt dat er acht mensen zijn opgenomen. Een van hen was al dood. Vier verkeren in kritieke toestand. De dader, wat weten we daarvan? Niets bekend over het motief of de achtergrond van de dader. De politie nam niet eens het woord aanslag in de mond. Wilde ook nadrukkelijk niet speculeren dus over wat er allemaal gebeurd is vanmiddag. Toch wordt heel sterk rekening gehouden met een aanslag. En dat heeft te maken met een aantal filmpjes die al snel opdoken. Omstanders hadden namelijk de nasleep van dit drama gefilmd. Nou, we zien dat politieagenten bijzonder snel ter plekke waren. Een agent benadert het witte bestelbusje met getrokken wapen. De bestuurder stapt uit. Het lijkt alsof hij zelf een wapen in handen heeft dat hij op de agent richt. En je hoort hem roepen, dood me, schiet me neer. Hij daagt de agent dus uit om hem dood te schieten. Nou, je ziet de agent even dekking zoeken, maar dan komt hij steeds dichterbij. Want het lijkt erop dat de man geen wapen heeft, maar een telefoon in zijn handen. De agent schiet dus niet en overmeestert hem uiteindelijk met andere collega's. Ook al neemt de politie het woord aanslag niet in de mond. Dit lijkt toch wel heel sterk op een aanslag. Dankjewel Arjen voor dit laatste nieuws vanuit Toronto. Uh, wij gaan door met de krant van morgen. Juri, Juri Stubenetski, je hebt de krant gelezen voor een deel. Ja, dat klopt. Uh, er moet een Europees techfront tegen China en Amerika komen. Dat meldt het Financieel Dagblad. Want die twee landen lopen voor als het gaat om kunstmatige intelligentie. We mogen niet achterblijven. En daarom vragen zes topinstituten, de Europese Commissie, om 600 miljoen euro. Met dat geld willen ze onderzoekers aantrekken die goed zijn met beeld- en spraakherkenning en met kunstmatige intelligentie. Hoe schadelijk zijn sigaretten? De Europese Unie wil het weten en laat daarom onderzoeken... of de huidige meetmethode van teer, nicotine en koolmonoxide... in sigaretten nog wel deugt. Dat gebeurt volgens Trouw na een pleidooi van staatssecretaris Blokhuis. Doordat er in filters en hulzen van sigaretten kleine gaatjes zitten... geven de huidige analyses een verkeerd beeld, zegt Blokhuis. Want testmachines dekken die gaatjes niet af... En mensen doen dat wel als ze een sigaret vasthouden. Mensen krijgen dus meer rook binnen dan een testmachine. Een frietje eten bij rapper Leo Kleine, koffie bij Gordon... een biertje bij acteur Cas Janssen... en over een paar maanden mosselen bij bluffzanger Pascal Jacobsen. Het kan allemaal en steeds meer BN'ers gaan de horeca in. En het gaat volgens de Volkskrant niet altijd goed. NAC mocht meelopen in het psychotrauma diagnosecentrum in Diemen. Daar komen politieagenten met psychische klachten. Het levert een heftige reportage op... waarin een agent vertelt over zijn moeilijkste ervaringen... van de afgelopen twintig jaar. Veel nieuwe exposities in de kranten morgen. Zo opent koning Willem-Alexander in Soest... een tentoonstelling over Willem van Oranje, schrijft het Nederlands Dagblad. Te zien zijn bijvoorbeeld de verloren gewaande Maarschalksstaf... en het smeekschrift der edelen. En mocht u daar geen zin in hebben... dan zijn er ook nog twee exposities van Willem den Oude... in Zutphen en Kampen. De schilder is bekend van zijn wolken. Veerwolken, bloemkoolwolken, wolkenflarden, noem maar op. In trouw een lang gesprek met Willem, want hij is negentig geworden. En dit jaar begint het wel heel vroeg... het vrijhouden van een plekje voor de markt op Koningsdag. Op de Apollolaan in Amsterdam hebben mensen hun territorium al afgebakend... bijvoorbeeld met stoepkrijt. En dat is niet echt handig zegt ervaringsdeskundige Frank in De Telegraaf. Want de reinigingsdienst spuit het stoepkrijt weg. Vlaggetjes ophangen of als vanouds met een rol tape een plek afplakken... is veel handiger. Inmiddels lijkt de statige Apollolaan... op de langgerekte oprit van een kinderdagverblijf. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Met Black Spider. Zeker 30 islamitische organisaties in Nederland ontvingen de afgelopen jaren geld uit Saudi-Arabië en Kuwait. Opgeteld kregen ze samen 6 miljoen dollar. Dat blijkt uit informatie die Nieuwsuur en NRC in handen kregen. Het kabinet hield deze informatie lang achter. Hier in de Oogstudio Gertjan Segers... fractievoorzitter van de ChristenUnie... en Sadet Karabulut van de SP. Om met u te beginnen, mevrouw Karabulut... geschrokken van die lijsten die nu openbaar zijn gemaakt... of wist u het al, of vermoedde u het? Nou, we zijn hier natuurlijk al heel erg lang mee bezig. Hoe lang? Hè? Uh, nou, op zijn minst uh, vijf jaar. En, en waarschijnlijk mijn voorgangers daarvoor ook nog wel. Uh, maar uh, de eerste motie die ik heb ingediend is volgens mij 2015. En de heer Segers uh, daarvoor nog. Dus we zijn hier ontzettend lang mee bezig. We weten dat er buitenlandse financiering is vanuit de golfstaten. We weten ook dat zij exporteren het wahabisme. Een zeer orthodox religieuze stroming... die eigenlijk de politieke islam is en zich niet verhoudt... Tot tot, uh, allerlei vrijheden en rechten die wij hier hebben, en de democratie. Wahhabisme is nog radicaler dan het salafisme? Ja, dat is zeg maar de, de, de ideologie uh, van waaruit ook het uh, uh, salafisme voorkomt. Uh, dat wordt in het Midden-Oosten verspreid, maar dus ook in andere landen, waaronder ons land. Alleen hoe dat er dan precies uitziet, welke instellingen, hoeveel moskeeën... hoeveel bedragen, dat was en is deels dus nog steeds onbekend. En de informatie die wij kregen, ja, eh, het was echt duwen en trekken... na jaren, eh, is dan vertrouwelijk, dus daar kan ik gewoon niks mee. Maar waar ik het meeste van ben geschrokken, is toch iedere keer weer... als je geconfronteerd wordt met dat jonge kinderen, onze kinderen... Uh, in achterafzaaltjes met Saoedisch of uh, Qataris geld worden opgevoed met dat mannen en vrouwen niet ja. gelijk zijn. Maar dat wist u al dat dat gebeurde toch? Jawel, maar ja, in die repo wordt dat gewoon weer heel erg zichtbaar. Het is dus een bevestiging van wat een, u wist. Het is een, maar een bevestiging nu... en, en, en het tweede punt wat natuurlijk uh, uh, onacceptabel is, is dat inderdaad het kabinet, kabinetten op hun handen hebben gezeten en de, erst, uh, de, de situatie uh, ernstig onderschatten. Dus bent u blij met dit kabinet? Uh, nou, nog niet, want uh, ik vind dat deze informatie nu echt openbaar gemaakt moet worden. En alle beloftes die zijn gedaan, vanavond bleek uit die reportage bijvoorbeeld dat, uh, waar het kabinet informatie met gemeenten zou delen, dat de gemeente Dordrecht dat niet uh, wist. Dus uh, er zal wel heel snel actie moeten komen. Ja, Weet u nou, meneer Segers van de ChristenUnie... wie de bron is voor NRC en Niels Uur van deze lijsten? Nee, dat weet ik niet. Nee. Zou u daar benieuwd naar zijn? Nou, dat bron, of is dat niet zo nee, interessant? Nee, dat vind ik niet zo, nee, vind ik niet zo oh. euh, interessant. En, uh, wat ik interessanter vind, is wat, we, uh, is wat we nu gaan doen. We hebben kostbare jaren verloren laten gaan. En, In uh, het openbaar maken van die lijsten om duidelijk te maken hoe die financieringslijnen ja, de vanuit stap. de Golfstaten lopen. Dat is maar de eerste stap: transparantie. Maar dat is de eerste. Dat je oh. weet waar komt het vandaan, welke agenda zit erachter. En we weten dat vanuit de Golfstaten dat er een zeer radicale ideologie verspreid wordt. Dat er een agenda inderdaad achter zit van financiering van moskeeën, van predikers.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 Uh, laten propageren door hier wagenwijd de deur open te zetten... voor financiering vanuit deze golfstaten. U heeft de lijst kunnen, zien, kunnen lezen zojuist. Uh, staan er moskeeën op waarvan u denkt... hé, hey, had ik niet verwacht. Nee, daarvoor ken ik de, de, de plaatselijke moskeeën te wijnen. Dus in... Staan er moskeeën op waarvan u denkt... oh, maar dat wist ik al. Y nou, die in Geleen, dat was geen verrassing. Mm. Uh, die kwam in de uh, uitzending van Nieuws. U kwam, die, uh, kwam die langs. Alfitra... Uh, Afrika, ja, Utrecht is dat. Hè? Ja. ja, die hebben ook inderdaad veel radicale predikers uitgenodigd. Dus dat zijn ook mensen die hier de boel komen ophitsen. Dus dat, dat heeft direct invloed op integratie van moslims hier. Ja. Dat heeft invloed op de verhouding tussen de islamitische gemeenschap... en andere minderheden. Denk aan de Joodse minderheid. Of, of positie van vrouwen, wat vrouw Karaboel het net zei. Maar uiteindelijk ook... Uh, mogelijke radicalisering. Er is een link, niet een één-op-één link, maar er is wel een relatie tussen salafisme, wahabisme, wat ongeveer gelijk is, en uiteindelijk uh, radicalisering richting jihadisme. Nou, dan weet je dat er zoveel op het spel staat. Ja, dan kun je niet de andere kant op kijken. Nou, zit uw partij in dit kabinet ja. dat uh, begrijp ik dus deze stukken nog steeds niet openbaar maakt? Wat zou de regering moeten doen volgens de ChristenUnie? Partij in, deze, in dit kabinet. Ja, wat, wat we hebben opgeschreven in het regeerakkoord is nu transparantie. Dat is de eerste stap. Nou, Wat nu blijkt is, dit werkt niet. Dus de, ons, ons kabinet zelf is niet transparant. Maar ook de, uh, de, de landen die dus geld uh, hierheen sturen. Die invloed willen uitoefenen. Zijn ook niet transparant. Melden niet alles. Dus dat werkt niet. Dus wat wij nodig hebben is een middel om een stok tussen de spaken te steken en zeggen... deze financiering willen wij niet. Wij willen Goed. niet dat vanuit de moslimbroederschap... of invloed vanuit de moslimbroederschap... hier wordt uitgeoefend. Mm. Dus ja, dat willen wij de pas kunnen afsnijden. Deze lijst is onomstotelijk juiste feiten zijn. Dit een feitelijk juiste lijst. Mevrouw Karaboulou? Of dat... wilt u ook nog nader onderzoek zelf nou, zo, doen? Maar dat is nu juist het probleem. Ik ben volkstegenwoordiger en ik weet dat niet. U weet dus dat niet. Die, ook niet... Informatie, die informatie, en dat is het eerste wat er moet gebeuren, uh, moet openbaar gegeven worden. En twee, wat, het tweede wat er moet gebeuren is dat ons kabinet niet alleen maar nieuwe akkoorden en samenwerkingsvormen met Saudi-Arabië moet sluiten, maar Saudi-Arabië hier ook op moet aanspreken. En het We... derde is dat de moties, ingediend door de Tweede Kamer, die gewoon zeggen Maak hier een einde aan. dat die moeten worden uitgevoerd. Weet u wat de tegenprestaties zijn. die die moskeeën moeten leveren. voor dat geld dat ze krijgen? Nee, maar ik weet wel dat wie be betaalt ook bepaalt. En uh, dat zag je al in de reportage van Nieuwzuur. knap journalistiek werk, uh, overigens. Zag je dat terug? Er worden hatelijke prede, uh, preken gebezigd. Er worden mensen naar voren geschoven. die besturen overnemen. Kijk, uh, dus de tegenprestatie is. je moet. De die ideologie overnemen. Moet je de, de ideologie overnemen. die feitelijk onze democratie ondermijnt. maar ook het samenleven. Meneer nou, Er is een voorbeeld. De Islam moskee in Rotterdam. de grootste moskee. Daar zat een lokaal bestuur. van lokale gelovigen. En toen kwam de financier. ik dacht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. En dat lokale bestuur is terzijde geschoven. en daar zijn vazallen vanuit het Midden-Oosten neergezet. En de lokale gelovigen. die zeggen: dit willen wij niet. En dat was ook een vertegenwoordiger. van de Morikaanse moskeeën. Zat in de reportage die zegt ook jongens dit is linkersoep. Dus dat zijn ook lokale gelovigen die terzijde worden geschoven ten faveure van deze radicale predikers van elders. Ja. De landen waar het om gaat. Uh, Saudi-Arabië hoorden we. Ja. Kuwait hoorden we. Qatar. Verenigde Arabische dus de Emiraten. Emiraten. Ja. Is, duidelijk, uh, is dat één soort ideologie? Of zijn het ook weer een lappendeken... van verschillende islamitische ja, belangrijke soms ook, groepen? Eh, soms hebben ze ook ruzie met elkaar. Nu Qatar oh, Het Qatar is. lijken net uh, kleine christelijke gemeenschappen in Nederland. Die kunnen ook wel eens ruzie hebben, Er is hier en daar wel eens een kerkscheuring <laughs> geweest. Ja. Maar je hebt, uh, uh, Qatar is nu uh, um, geïsoleerd. Uh, dus Saudi-Arabië heeft ruzie met Qatar. Dus onderling is er ook... Uh, uh, uh, soms haat haternijt. Uh, Moslimbroederschap zit sterk in Kuwait. Dus je hebt ze in soort en mate. Uh, maar de gemene deler is, is dat het een, om een ideologie gaat die haak staat op onze, op onze rechtsstaat, onze vrijheid. En dan nu het kabinet. Wat staat dit kabinet de komende maanden, weken, misschien morgen al te doen? Eerst u. Dus het eerste uur dan? Ja, morgen. Nou ja, morgen uh, heb ik minister Blok gevraagd ja. naar het mondelingenvraag. En wat te staat komen. te doen? Wat, wat... Hij moet de informatie om te beginnen vrijgeven. Dat is het eerste. Uh, als, als eerste, inderdaad. Als tweede moet hij ervoor uh, uh, zorgen dat Saudi-Arabië aangesproken wordt. En als derde moet hij, en eigenlijk moet hij daar als eerste mee beginnen, eindelijk onze moties uitvoeren. Namelijk ervoor zorgen dat er uh, mogelijkheden komen om dit te stoppen. Ah, en wij zijn dus de een... regeringspartij. En wij hebben een debat aangevraagd. Dus dat, dat is breed. Dat is onder andere ook van de. SP, maar ook de ChristenUnie, D66. En meer partijen zullen zich daarbij aansluiten, verwacht ik. We zullen een groter debat voeren. Er ligt nu een brief van het kabinet die heel voorzichtig aangeeft... nou, op welke kant denken wij op te gaan? Ik denk dat dit een, uh, deze onthullingen uh, een enorme aanmoediging zijn... om hier heel snel werk van te maken. Want um, vrijheid is prachtig, is mooi... maar moet je soms ook heel stevig verdedigen. Nou, oppositie en... Regering slaan de, handen schouden de, schouden. De, slaan de handen in regeringspartijen staan de handen in één. Morgen gaan we zien hoe dat debat gaat verlopen mevrouw Karaboulou en meneer Segers. Dank u wel. Graag gedaan. Dank. cotton fields the open road the radio plays a song Yeah. met Little Lies. Dave is een singer-songwriter uit Mississippi, nummer uit 2010. Zojuist, een paar uur geleden arriveerde de Franse president Macron... in Washington voor zijn officiële staatsbezoek aan het Witte Huis. Het eerste officiële staatsbezoek voor president Trump van Macron. Waar gaan de twee het over hebben de komende drie dagen... Ik heb het erover met Rob de Wijk... van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Goedenavond, meneer de Wijk. Goedenavond. Ja, goedenavond. Eerste officiële staatsbezoek voor Trump na meer dan een jaar. Uh, is, het is het toeval dat uh, het officiële staatsbezoek... dat Macron het spits afbijt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, uh, Trump, nadat hij op bezoek is uh, geweest in uh, Parijs... en daar met veel toeters en bellen is uh, ontvangen uh, met een geweldige parade. Uh, het leek uh, bijna op een soort koninklijke ontvangst. Uh, dat er uh, ja, zeker sympathie is ontstaan uh, voor Macron. En ik denk dat Trump ook de daadkracht uh, van Macron wel uh, kan uh, waarderen. Maar feitelijk zijn beide machtspolitici uh, die... Uh, toch iets uh, van elkaar uh, moeten. En het zou me niet verbazen als uh, daarover wordt gesproken in uh, Amerika. Ja, is dat ook de karakterologische klik tussen Trump en Macron? Dat ze bij de machtspolitici zijn? Of zitten er nog meer ja, overeenkomsten? Ja, dat, nee, ik denk dat dit wel het allerbelangrijkste is. Ik bedoel, het leeftijdsverschil is gigantisch... hoewel dat natuurlijk voor Macron niet echt een uh, probleem is... Uh, gezien de leeftijd van zijn vrouw. Maar uh, ik, nee, ik denk dat dit het allerbelangrijkste is. Het zijn, uh, ze zijn in die zin uh, redelijk gedreven... en uh, het zijn echte machten, machtdenkers. En uh, allebei uh, ja, redeneren ze ook voor wat hoort wat. En uh, dat zou Macron in dit geval nog wel eens een keer goed te pas kunnen komen. Wat zijn de, punten, de heikele punten waar ze het over zullen hebben? Ongetwijfeld gaat het over het akkoord van Parijs, het klimaatakkoord. Maar daarvan is al duidelijk dat Macron niet echt gaat pushen bij Trump. Hij vindt het velen dat hij eruit stapt. Maar aan de andere kant, Ach Amerika, de staten, de lidstaten van de Verenigde Staten... die gaan toch wel door als je kijkt wat Californië voor wetgeving heeft op het klimaatgebied. Dan moet je zeggen dat de dat, dat effecten daarvan denk ik wel, wel mee zullen vallen. Dus daar gaat, daar gaat hij niet hard op pushen, hij zal alleen duidelijk maken... Van van dat verdrag blijft van groot belang. Syrië is een ander belangrijk punt waar het over moet gaan. Eh, Macron die heeft erop aangedrongen bij eh, Trump dat hij blijft, langer blijft in Irak, Syrië. In ieder geval dat hij zijn troepen niet snel terugtrekt uit, eh, uit het Midden-Oosten. Daar is een soort van toezegging voor, eh, voor gekomen. En de reden is eh, dat Macron eh, niet graag ziet eh, dat de boel daar wordt overgenomen door landen als Rusland, eh, Turkije en Iran, uh, en waarmee dan feitelijk de hele westerse macht... machtsbasis in uh, dat deel van de wereld uh, gaat vervallen. Uh, dat wil hij niet, en dus heeft hij Trump nodig... om uh, ervoor te zorgen dat uh, ja, het Westen toch een uh, voet aan de grond houdt... in het uh, Midden-Oosten. Nou, dat is ook heel belangrijk voor, denk ik, het, het derde punt... en dat is het Iran-deal. Nou, daar is okay. al veel over ja. gespeculeerd. Ja. Uh, de afgelopen tijd gaat uh, Trump... De Iran-deal, dus het uh, nucleariseringsprogramma van Iran... dat met die deal uh, is gestopt. Gaat hij dat op zeep helpen of niet? Uh, er is eigenlijk geen enkel land dat dat wil, behalve de Verenigde Staten. Trump heeft dat omschreven, die deal, als de slechtste deal ooit. Uh, dat vinden uh, Rusland, China absoluut niet. Maar dat vinden de Europese landen ook niet. En als Macron het voor elkaar krijgt om... Trump weg te praten van het opzeggen van die deal... dan zal je zien, en daarom heeft hij feitelijk ook uh, Trump nodig... dan zal je zien dat uh, Macron zijn positie in Europa... als leider van de Europese Unie enorm versterkt wordt. Leg uit. Ik ben, ik ben een amateur hij, op internationaal politiek gebied. Ik begrijp de, die relatie niet. Welke relatie? De relatie Iran-deal en Macron als uh, groot Europees leider... Ja, als hij het voor elkaar krijgt dat hij Trump ervan weet te overtuigen... en dat wordt gesteund uh, door de over-Europese landen... Duitsland en het Verenigd Koninkrijk... dat hij die deal niet moet opzeggen... dan heeft uh, Macron in één klap zijn leiderschap van de Europese Unie uh, gevestigd. En dan wordt hij een enorme machtsfactor in het deel van, uh, van de wereld. Als hij die invloed op Trump heeft, als Macron ja. die invloed op ja. Trump zou ja. kunnen hebben... Ja, want wat je dus ziet is dat de Britten... Eh, die eigenlijk een special relationship horen te hebben met de Amerikanen... ja, die kunnen feitelijk met die Brexit helemaal niks meer klaarmaken. Die zijn vooral met zichzelf bezig. Eh, Trump en Merkel, dat gaat niet goed samen. Ja, en in dat gat springt feitelijk op dit ogenblik uh, Macron. En uh, die lijkt nu nog de enige te zijn die enige invloed op Trump kan, uh, kan hebben. En dat zou zijn leiderschap enorm kunnen uh, verbeteren. En ook hier geldt voor wat hoort, wat, net zoals bij Trump. Ik weet niet wat er achter de schermen is uh, gebeurd... Uh, aan de vooravond van uh, de militaire operatie tegen uh, Syrië... Uh, maar daar zou uh, ja. ongetwijfeld ook op deze manier hierover zijn uh, gesproken. van uh, We willen je steunen, maar dan zul jij me tegemoet moeten komen... meneer Trump, uh, bij uh, Door... het overeind houden van de Iran-deal. Iran Vat de ja. Iran-deal nog even samen voor de luisteraar? Ja, die Iraandeel is uh, gesloten door een uh, behoorlijk aantal uh, landen. Uh, Westerse landen, uh, maar ook uh, China en uh, Rusland nou, en wat de, houdt de Staten. En, en die legt het atoomprogramma uh, van Iran aan banden, simpel gezegd. Het probleem wat uh, Trump ermee heeft is dat onder andere het niet verbiedt... dat Iran doorgaat met het testen van raketten. En over tien jaar lopen al onderdelen van dat programma af. En dat is precies wat Trump niet wil. Die wil feitelijk dat... Testen met die raketten aan banden leggen. En wil veel verder gaan. Van onderdelen. Ja, en daarmee zou die hele deal, de deal de in het water vallen. Ja, nou, nou, als je gaan... dat gaat doen, ja. Ja, ja. dan heeft Iran dus ook uh, geen enkele reden meer om zich aan die deal te houden. En dan heb je dus echt een probleem. Dus wat wij nu de komende dagen, of in ieder geval. Hoe lang duurt het bezoek? Twee dagen of zo? Drie dagen. Drie dagen. Drie Drie dagen. Dan gaan wij dus volgen als luisteraars en als lezers van de krant. Gaat het Macron lukken om die iran deal behouden te ja. laten krijgen. En uh, zal die daarin Trump echt kunnen beïnvloeden? Ja, en of, dat uh, heeft uh, voor of steunt uh, hij Trump met hele kleine wijzigingen... en probeert hij daarmee dus ook andere landen achter zich te krijgen. Iets in die geest zal moeten gaan gebeuren. Maar nou, ik... er moet natuurlijk achter de schermen al een hele hoop kokshoos zijn. Dat kan niet anders. Nou, We gaan het zien. En als dat allemaal lukt bij Macron, dan zegt Rob de Wijk dan uh, leidt dat tot meer macht en invloed van Macron, ook binnen Europa. Zonder enige twijfel. Rob de Wijk, zeer bedankt voor deze toelichting op het bezoek. Hij is net galant in uh, Washington uh, van uh, Macron. Dan gaan we naar... Een mooie tune. Brussel bij nacht. Brussel's bij nacht. Ja, maandagavond, dus Brussel bij nacht met vanavond Arjan Noorlander. Wat is je onderwerp, Arjan, vanavond? Nou, ik wil het eigenlijk over iets hebben... wat te vaak eigenlijk niet in de aandacht komt in de Europese politiek. Hè. Dingen zoals Macron op bezoek bij Trump. Jullie hadden het net over de vluchtelingencrisis, de eurocrisis. Zaken waar echt de politiek heet van is. Daar hebben we het vaak genoeg over. Maar er is een sluimerend probleem waar de Europese samenwerking door bedreigd wordt. En dat is de aanhoudende corruptie die er nog steeds leeft... binnen de Europese Unie. In Zuid-Europa, in Oost-Europa, maar ook bij ons. Het gaat nog steeds te vaak fout met geld... wat uh, bij geen enkele belastingdienst terechtkomt. Zijn je en dan nou, ze zich, uh, in zijn je nou echt bij, ons ook? bij, ja, ons, in bij ons ook? Ja, en bij goud, ons ook. Ja, bij corruptie Nederland, in Nederland willen behoren. Wij zijn natuurlijk een van de landen die uh, in, in heel de wereld... inmiddels bekend staan als een belastingparadijs... waar in vele Lizea. miljarden euro's aan belastingen worden ontdoken. Wat je zo langzaamaan ook wel een beetje ja, misdadig zou kunnen noemen af en toe. Ook al is het misschien officieel via de regels... die we daar zelf voor hebben opgesteld. Ja, dat is alleen de vraag, maar gaan we het nu over hebben... of dat corruptie is of dat het belastingontwijking zeker, is. Maar zeker. goed, maar fraude is dus van alle dag uh, in, in heel Europa... Ook dus in Nederland, maar ook in Zuid- en Oost-Europa. Is er iets aan te doen? Is er iets tegen te doen vanuit dat Europese perspectief, Arjan? Nou ja, dat is heel erg lastig. Het enige wat de Brusselse politici kunnen is... met regels komen in de hoop dat dat stapje voor stapje... een wat eerlijker samenleving in Europa dichterbij brengt. En daar is vandaag weer een poging toe gewaagd. Er is vandaag een nieuwe regeling gekomen... om klokkenluiders in Europa een betere status te geven... zodat die niet direct bijvoorbeeld hun baan kwijtraken als ze ergens in Europa een misstand aan de kaak stellen. Ik sprak daar vandaag over met een van de initiatiefnemers... van dat plan, okay. onze eurocommissaris Frans Timmermans. Ben ik en goed. hij zei ja. dat we het inderdaad van die klokkenluiders moeten hebben... om echt de fraude aan te pakken. Als je nou kijkt naar bijvoorbeeld Dieselgate... of LuxLeaks, of de Panama Papers... of recent Cambridge Analytica... iedere keer zijn we afhankelijk van mensen die van binnenuit naar buiten komen met misstanden. Die mensen die lopen daarbij grote risico's, worden vaak ook gestraft. Ik vind dat die mensen veel beter en op Europees niveau beschermd moeten worden. Hoe dan? Nou, door wetgeving te maken die wij vandaag zullen voorstellen... om ervoor te zorgen dat ieder grote bedrijf interne procedures kent... waar klokkenluiders hun verhaal kwijt kunnen. bij hebben vertrouwenspersoon zodat er gecorrigeerd kan worden, maar daarbovenop ervoor te zorgen... dat klokkenluiders die het intern niet vertrouwen, naar buiten kunnen gaan... en vervolgens niet gestraft worden met verlaging van salaris of ontslag. Dus dat ze beschermd worden als ze met de verhalen naar buiten komen. Waarom is dit nodig? Mensen die zoiets tegenkomen... die kunnen dat nu toch gewoon al openbaar maken als ze willen? Ja, maar de ervaring leert, kijk maar eens terug in de geschiedenis... dat mensen daarvoor bepaald niet bedankt worden en vaak gestraft worden, ontslagen worden... of eh, eh, salaris moeten inleveren... of disciplinaire procedures aan hun boek krij broek krijgen in een bedrijf. Die mensen moeten worden beschermd. De wetgever moet erachter staan. Wij moeten ervoor zorgen dat iemand die dat doet... naar eer en geweten daarvoor bedankt wordt en niet gestraft wordt. Ja. U noemt in uw persbericht voorbeelden, vooral in West-Europa. Maar in een aantal landen in Oost-Europa, Bulgarije, Hongarije... is de zwarte economie soms groter dan 30 procent... Ja, daar is toch geen beginnen aan voor iemand die daar aan een klok wil luiden? Daar gaan we niet alleen met klokkenluiders wat aan doen. Daar moeten we met veel bredere maatregelen uh, iets aan doen. Dat doen we ook. Uh, we, we zijn bijvoorbeeld heel hard bezig met Bulgarije en Roemenië... om de rechtsstaat te versterken, om corruptie op hoog niveau aan te pakken. In Roemenië uh, zijn nu ook politici van het hoogste niveau... Uh, strafrechtelijk vervolgd en achter de tralies uh, beland. Maar die landen komen van zo ontzettend ver. Dat is een inspanning over heel veel jaren... De Europese Commissie zal daarmee doorgaan. We worden daarin ook sterk gesteund door andere landen in de Europese Unie. En wat het allerbelangrijkste is... we krijgen massale steun vanuit de bevolking in Bulgarije en Roemenië... die heel sterk de nadruk legt op een corruptiebestrijding... die de corruptie ook totaal zat is. Iemand werkt bij een bedrijf waar tientallen miljoenen zijn verduisterd... trekt aan een bel en niemand wil naar hem luisteren. Hij wordt ontslagen, komt thuis te zitten. Kan hij dan... dan kan, nee, dan kan hij dan kan naar een van uw collega's gaan kan dat melden, kan daarmee in de openbaarheid treden. Vanaf dat moment geniet hij de bescherming van EU-wetgeving... zodat hij niet kan worden ontslagen, dat zijn ontslag wordt ingetrokken... dat hij kan worden beschermd tegen strafmaatregelen. Dat is wat de EU-wetgeving dan kan bewerkstelligen. Dus iemand die naar buiten treedt met een misstand... die naar een krant gaat of naar de televisie en zegt... dit deugt niet, dit heb ik ontdekt, die wordt vanaf dat moment beschermd met de kracht van EU-wetgeving. Is dit niet een vooral papieren werkelijkheid? Je ziet zelfs in Nederland, een land wat in uw rapport wordt genoemd... als een van de landen waar het wel op orde is... dat klokkenluiders bij Defensie, bij de overheid... Hè, we hebben het gezien bij de bouwfraude... ontslagen worden, berooid thuis komen te zitten... en eigenlijk geen toekomst meer hebben. Daarom willen we dat ook veranderen. Daarom willen we dat op maar u e zegt niveau, dat het in Nederland wel op orde is. In Nederland naar... is het een stuk beter op orde dan andere, eh, eh, sommige andere lidstaten. Er moet een groter maatschappelijk besef komen dat klokkenluiders bescherming verdienen, dat klokkenluiders waardering verdienen. Zij leveren winst op voor de samenleving, zij beschermen onze volksgezondheid... ze zorgen ervoor dat de samenleving in grotere financiële risico's loopt. Die mensen verdienen bescherming. We hebben overal in de Europese Unie in het verleden te weinig oog gehad... voor de risico's die ze liepen. Wij moeten ze beter beschermen. Nu willen we de Europese Unie de komende jaren gaan uitbreiden. Daar is Jean-Claude Juncker helder over... met een aantal landen die allemaal nog hoger scoren op de corruptieladder. Ja, dit ondermijnt dan toch ook een beetje dat uitbreidingsproces. Dat al die landen maar niet goed genoeg op orde krijgen. Maar die uitbreiding kan pas mogelijk worden als die landen eh, voldoen aan de criteria. En als ze kunnen voldoen aan alle EU-wetgeving. En als we deze wetgeving eh, van kracht laten zijn over klokkenluiders... zullen die landen ook die wetgeving moeten overnemen eh, voordat ze lid kunnen worden. Ik zie die landen ook... Niet op korte termijn lid worden. Dat wordt een verhaal van hele, hele lange adem. En je moet daarbij ook geen data noemen. Je moet ervoor zorgen dat die landen aan de criteria voldoen. Of ze eraan kunnen voldoen. De tijd zal het uh, leren. Maar als ze niet aan de criteria kunnen voldoen... dan kunnen ze geen lid worden. We hebben in het verleden uh, met Bulgarije en Roemenië gedacht... oké, okay, de rechtsstaat, dat kunnen we ook achteraf uh, uh, uh, wel fixen. Het is nu belangrijk dat ze lid worden. We hebben daar leergeld in betaald. We zijn nog bezig om die landen te helpen uh, dat proces uh, te vervolmaken. Ze zijn nu, uh, even kijken, 11 jaar uh, lid uh, van de Europese Unie. We zijn er nog mee bezig. Het kost ontzettend veel inspanning, maar we komen er wel. We komen er wel. En we zullen ervoor zorgen dat ook in die landen de corruptie bestreden wordt. Structureel bestreden wordt. En dat corruptie geen onderdeel meer uitmaakt van hoe de landen uh, uh, opereren. Dat is een proces dat heel ingewikkeld is, van lange adem, maar we komen er wel. Maar u zegt, we moeten daar geen data bij noemen, juist ook om ze op die manier onder druk te kunnen houden. Maar er worden wel degelijk data genoemd voor die nieuwe eu lidstaten Nee, er worden geen data genoemd uh, wanneer de uitbreiding plaats zou kunnen vinden. Er is alleen gezegd, als ze op een, een manier doorgaan zoals ze in het verleden hebben gedaan, dan zou het mogelijk kunnen zijn dat we tegen 2025 een moment bereiken waar ze klaar voor zouden kunnen zijn. Maar dat is niet een datum noemen, dan worden ze lid. Dat is gewoon zeggen, als ze door, door zouden gaan, dan zou dat hem ook moeten zijn. Maar die datum heeft verder geen enkele betekenis. Er wordt niet naar het deadline toegewerkt, daar zijn we heel helder in geweest. Er wordt toegewerkt naar het vervullen van de criteria. Lukt dat niet, dan treedt men niet toe. Frans Timmermans, dus in gesprek met Arjan Noorlander... met jou dus, Arjan, uh, vanavond of vandaag... Uh, over dat laatste ja. wat hij zegt. Uh, uh, werd vorige week in Brussel bij nacht ook gesproken... door je collega Tijn Sade, De Albanese waren toen, zei hij, dolblij... dat ze die lidmaatschapsonderhandelingen mogen beginnen. Wa laatste vraag aan jou. Waarom trapt Timmermans nu zo overduidelijk op de rem? Ja, het is het ingewikkelde conflict wat Europa daar op de Balkan te wachten staat. Uh, veel politiek leiders Juncker, Mogherini, Tusk zijn op de balkan reizen daar rond om hen te beloven dat ze binnenkort bij de EU mogen... aan Macedonië, aan Montenegro, aan Servië en aan Albanië... om te voorkomen dat ze in de invloedsfeer komen van bijvoorbeeld de Russen... of bijvoorbeeld de Turken... <coughs> Maar Timmermans zegt, ja, laten we ze nou niet te veel beloven... want als we ze te snel lid maken... maken we misschien wel in en in corrupte lidstaten lid van de EU. En dat is voor een deel goed. Maar aan de andere kant kan die corruptie ook weer... de samenhang binnen de EU corroderen. Het is een ingewikkelde beslissing... die we de komende periode moeten maken in Europa. Maar wel een die gemaakt moet worden... waar iedereen langzaamaan doordrongen door is. En daarom uh, is Timmermans in ja. dit geval de bedkop die streng is... terwijl anderen de balkan een uh, toekomst in Europa beloven. Dankjewel, Arjan, vanuit Brussel. Goedenavond. Still black, good captain black, Must his humble part His bed is made, the fade His eyes once swears are dry. The naked muse who sits and chews tobacco off a tree removes his shoes, gives way to booze, and searches endlessly. See the naked jump like ja uh, good captain was het uh, van Prokelherm, uh, oud nummer: twee gasten hier uh, over. Een zeer bijzonder onderwerp. We gaan het over de halfjes hebben. Zo noemen ze zichzelf. De donorkinderen van spermadonor Louis. Uit zijn zaad werden zo'n 200 kinderen verwekt. 200, ja. Spermabank Beidorp in Barendrecht was de plek waar het begin jaren 80 allemaal gebeurde en midden jaren 80. Over die halfjes verschijnt morgen een boek. Alle kinderen van Louis is de titel. De schrijver is de Poolse journalist Camille Baouk. Camille, goedenavond. Goedenavond. En een van de halfjes is Bjorn Hendriksen. Bjorn, fijn dat je er bent, man. Leuk om te zijn. Ja. Goedenavond. Nou, uh, Bjorn, bij jou maar beginnen. Hoe lang weet je, je, weet je al dat je een donorkind bent? Uh, nou, sinds mijn twintigste, dat is dus, uh, bijna negen jaar. Hoe kwam je erachter? Uh, mijn moeder vertelde het. Die uh, had op een bepaald moment een hele ernstige mededeling van mij en mijn broertje. en uh, Die zei van, ja, ik... Uh, we moeten links of rechts om, komen jullie bepaalde dingen te weten. Dus uh, ik wil degene zijn die jullie het uh, vertelt. En niet dat het uh, van de andere kant van de familie komt. Uh, die nu dreigt met deze informatie. Dus uh, nou ja, bij deze, jullie vader is je vader niet. En uh, jullie zijn van een uh, anonieme zaaddonor. Ja, en uh, dat was de zaaddonor die nu bekend staat als Louis. De man die 200 uh, uh, hè, voor 200 kinderen zijn sperma heeft geleverd. En deze Louis leverde dat sperma bij bijdorp in Barendrecht. Onder andere, zeker. Heb jij Louis, jouw vader, jouw biologische vader... of mag ik hem zo niet noemen? Biologische vader is oké. Okay. Ik noem hem zelf meestal donorvader. Donorvader. Heb je hem ooit ontmoet? Middere malen. En hoe is het contact? Het contact is op dit moment uh, ja, niet echt heel erg aanwezig, eerlijk gezegd. Uh, zo nu en dan uh, worden er bij ons in de, in de groep... Uh activiteiten georganiseerd. Uh, de halfjes van de ronde tafel heet dat. Ja, en uh, daar is uh, de donor ook bij. En uh, ik, ik ga daar wel regelmatig heen. Uh, maar dat is niet iets wat, wat heel regelmatig georganiseerd wordt. Dat oh. is iets. Uh, Eén keer in een paar maanden. Hoe groot is jullie groep van halfjes? tussen half halfbroers en zussen? 50 denk ik. Ja, we, we zijn inmiddels uh, met 55 matches. Maar de groep bestaat niet uit alle 55. Ja. Dus op dit moment is het... Uh, ja, de groep bestaat nu uit 46. Ja, en toen ik al begon Camille, uh, ja. waren er uh, twaalf halfjes, denk ik. En, en dan, uh, ja, de groep uh, werd wat groter. Ja. Camille, Camille Boek, uit Warschau, Polen. Ja, uit Wrocław ja, maar ik woon nu in Warschau. Ja, ik, jij dook in het verhaal van de halfjes. Ja. Je bent Pools, je studeerde Nederlands en journalistiek in Warschau. Hoe kom je in op Wroclaw, dit verhaal? Ja, oké. Okay. Uh, ik uh, las hierover in het blad Humo. Na mijn stage in Vlaanderen. stage ja. En uh, mijn mentor op de school voor reportage in Polen. Ik ben nu een, uh, zeg maar, uh, coördinator van die school. Maar mijn mentor, uh, uh, Marius Stigio, de literare non-fictie schrijver uit Polen. Ja, maar hoe meteen... kwam je op het spermadono-verhaal? Jij las dat verhaal. Jij dacht, ik ja. moet hier een reportage over maken. Uh, ja, ik, ik, uh, wat ik best wel interessant vond, was de zoektocht van uh, de kinderen naar hun...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 Ja, en uh, wie is mijn vader? Eén episode. Ook uh, familie gezocht. En we hebben uh, ja, niet zoveel uh, programma's, uh, zoals de Nederlandse. Maar, uh, uh, en uh, ik was ook uh, geïnteresseerd in het per perspectief van Louis. Dus uh, ja, een eenzame man, die uh, een van de uh, zeg maar, meest productieve uh, donoren in Barendrecht uh, was. Eén van de meest productieve zou je niet kunnen zeggen, de meest productieve met 200. Uh, ja, misschien Jan Karbaat, Dus wat wij. Jan Karbat, moet ik even uitleggen voor de luisteraar die het niet weet: de directeur van Bijdorp. De man uh, ja. hij is vorig jaar overleden, waarvan het hardnekkige gerucht gaat dat hij ook zelf uh, zijn ja, sperma geleverd heeft. Het bleek dat hij niet alleen sperma van verschillende uh, donoren meende. Uh. Uh, de, de, om, ja, de kans ze op. Bevruchting te vergroten. Maar ook uh, zijn eigen sperma gebruikt. Bjorn wil meteen reageren? Het is inmiddels uh, bevestigd. Er is uh, DNA-bewijs uh, dat uh, dokter Karbaat uh, zijn eigen sperma gebruikt heeft. Uh, en daar zijn ook al uh, zeker 50 uh, mm. kinderen van bekend. Dus dat is geen gerucht meer. Voor het boek heb jij Karbaat geïnterviewd, uh, ja. Camille. Ja, uh... Beschrijf hem eens. Wat voor man is Karbaat? Dus je het kort kan zeggen in zijn ja, karakter was... overkomen? Want hij is inmiddels overleden. Ja, hij was zijn... Voor mij was hij een vriendelijke man, maar uh, ook uh, trots op wat hij deed. <laughs> dat is uh, best wel raar. Uh, maar ik denk dat uh, hij was ook uh, ja, een man was die uh, schaamteloos spermafraude pleegde. Uh, hij was trots uh, op het feit dat uh, er zijn meer dan 6000 mensen in Nederland zijn die in, uh, het kliniek, uh, de kliniek MC door Ben-Barendrecht uh, verwekt werden. Uh, en hij was een van de beroemdste gynecologen in de jaren 80 in Nederland. Maar ook in grote fantastisch, zeg maar. Ik ga naar Louis. Louis, 200 kinderen. Jouw vader, hoe is de ontmoeting met hem? En hoe is het, wat weet je van zijn karakter? Wat weet je van zijn persoon? En wat zegt het over jou als persoon, Bjorn? Nou hetgeen wat, uh, wat hij en ik uh, misschien wel met elkaar uh, gemeen hebben is dat uh, hij was sowieso toen ik uh, zijn verhaal voor het eerst hoorde was hij toch wel uh, ja hij stak niet onder stoelen of banken dat hij toch op een bepaalde manier wel enigszins trots was op hetgeen wat hij uh, op de wereld gezet had. Begreep jij dat? Nou ja, ik was eigenlijk... Uh, ik, ik, heb dat nu, uh, ik heb mijn eigen stuk in het boek net gelezen. En uh, ik, ik ben uh, een van de weinigen die er zo over denkt. Maar ik, ik vond het inderdaad... Mijn eerste reactie was uh, dat ik het ook inderdaad indrukwekkend vond. Mijn eerste oh. gedachte die bij mij opkwam was... Uh, oh, dus mijn biologische vader is misschien wel... De evolutionair meest succesvolle man van Nederland. Ja. <laughs> ja. Maar er zijn Come halfjes in, die... Uh... Ja, even nadruk. Ik ben eigenlijk de enige... De enige er zo, zo dat dus... positief instaan. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, ben je positief waren. tegen Willen Dank? Nou, uh, hoe bedoel je Willen Dank? Nou, dat je het uh, tegen Beter Weten in zo positief over spreekt. Mm, misschien wel. Ja, ik weet niet. Ik ik heb ook, uh, ik denk dat er wel een punt in zit wat je zegt. Ik heb ook geen zin om de negatieve hoog te zijn. De dingen zijn nou eenmaal zoals ze zijn. En als ik er... Uh, weet je wat het punt is? Voor mij persoonlijk zijn dingen ook alleen maar positief geweest. Als ik kijk naar alle mogelijke alternatieve uh, manieren... waarop ik verwekt had kunnen zijn... Uh, was dit eigenlijk de meest positieve uitkomst. Voor je moeder? Voor mijn moeder inderdaad. Maar ook als ik kijk naar mijn, uh, naar mijn, uh, ja, mijn wettelijke vader... Als ik uh, daar uh, genetische nakomeling van geweest zou zijn, dan denk ik dat ik toch uh, andere kansen gehad zou hebben in het leven, om het zo maar te zeggen. Ja, wat dat was dan het essentiële verschil? Nou ja, dat daar toch wel. Uh, ik, ik bedoel, ik heb nu een, uh, een universitaire graad. Ik, moet, ik bedoel, het is een beetje lomp om dat op zo'n manier te zeggen, maar ik denk niet dat dat erin had gezeten. Uh, maar uh, Camille, ja. wat ik uh, interessant vond was uh, uh, ook dat uh, Louis uh, was uh, zeer geïnteresseerd in zijn stamboom. Hij uh, is uh, half Surinaams, dus uh, het was uh, ook uh, interessant om, om over uh, de voorouders van Louis, maar ook biologische voorouders van Bjorn en Halfjes te lezen. En daar schrijf jij uitvoerig over. Ik heb het boek voor driekwart kunnen lezen vanavond en oh. dat stuk heb ik gelezen over die Surinaamse herkomst, die zoektocht. Oh ja. Fascinerend boek, het komt morgen uit. Uh, de titel is Alle kinderen van Louis. Jij bent de schrijver en jij bent een van die kinderen. Dank je wel, mannen. Mooi. Ik, ga het, ik, ik raad het aan om te lezen. En morgen weer een oog, dan met Wilfried de Jong. Voor zo, goeienacht. Goedenacht, vrienden.